Het Toverboekje Er was eens een ondernemende jongeman die Frits heette. Hij wilde dolgraag iets van de wereld zien. Daarom smeerde hij op een dag een stapel boterhammen, knoopte ze in een grote zakdoek en ging op stap. Zijn vader zwaaide hem bedroefd na. Hij vond zijn zoon nog veel te jong om er alleen op uit te trekken. Maar hij wist dat hij hem toch niet kon tegenhouden. Als Frits eenmaal iets in zijn hoofd had gezet, was hij zo koppig als een ezel. Zijn enige troost was dat de jongen slim en bij de hand was. Waarschijnlijk zou hij zich wel redden. Maar of ze elkaar ooit terug zouden zien, daar twijfelde de vader aan. Frits liep fluitend langs vreemde wegen. Maar na twee dagen was hij al door de stapel boterhammen heen. Gelukkig had hij wat geld op zak... zodat hij een paar verse broden kon kopen. Na nog eens twee dagen was ook het geld op. Nu werd de tijd, dacht Frits, om werk te zoeken. Niet zomaar een baantje, maar een leuk baantje... waar je niet te moe van werd... en waar je veel geld mee kon verdienen. Bovendien wilde hij er ook nog wel wat van leren. Anders had hij net zo goed thuis kunnen blijven. Frits vroeg nu eens hier dan eens daar of ze hem konden gebruiken. En gebruiken konden ze hem bijna overal wel... want hij was flink en verstandig. Maar nergens stond hem het werk aan. Hij had geen zin in borden wassen in een herberg... of een stal uitmesten op een boerderij. Dat was geen leuk werk en je werd er nog moe van ook. Frits had al bijna de moed opgegeven toen hij een man tegenkwam... die er een beetje vreemd, maar wel wijs uitzag. Op zijn schouder zat een uil. En die zag er al even wijs uit. Heeft u soms een prettig baantje voor me? vroeg Frits. Hij zei er maar niet meteen bij... dat hij er niet moe van wilde worden... en dat hij er veel geld mee wilde verdienen. Tja... Zei de man en hij streek bedachtzaam langs zijn rode baard. Toevallig heb ik wel iemand nodig. Of het een prettig baantje is, ligt aan jezelf. Het is maar hoe je het bekijkt. Frits knikte. Dat begreep hij wel. Is het een vermoeiende baan? Vroeg Frits zo langs zijn neus weg. Ach nee, vermoeiend geloof ik niet. Het is maar wat je gewend bent. Frits knikte weer. Maar hij vond niet dat hij met die antwoorden veel opschoot. Verdient het goed, vroeg hij vluchtig. Ach, wat is goed, antwoordde de man. Ja, dat wist Frits eigenlijk ook niet precies. De man keek Frits over zijn bril nog eens onderzoekend aan en zei toen... Ga maar met me mee naar mijn boekbinderij. Dan zal ik je laten zien wat je moet doen. De uil knipoogde. Ik zal het maar doen, dacht Frits en liep achter de man aan. Ze liepen door de boekbinderij heen en kwamen in een kantoortje. Het was daar een stoffige bedoening. Frits moest ervan niezen. De uil knipoogde weer en wipte op zijn stok. Kijk, zei de man. Deze boeken moeten iedere dag afgestoft worden. Daar heb ik zelf geen tijd voor. Het lijkt me een geschikt werkje voor jou. Als je klaar bent met afstoffen, mag je in deze boeken lezen zoveel je wilt. Verder krijg je drie keer per dag een maaltijd en aan het eind van de week drie zilverstukken. Wat denk je ervan? Frits knikte verheugd. Hij voelde wel wat voor het baantje. Eigenlijk was het precies wat hij zocht. Hij zou maar meteen beginnen. Hij had de stoffer al in zijn hand toen zijn nieuwe baas zei, er is één voorwaarde. Je mag absoluut niet kijken in het rode boekje dat daar op die plank staat. Je mag er zelfs niet aankomen, heb je dat goed begrepen? Frits knikte weer. Hij vond het best. Er waren boeken genoeg om te lezen. Waarom zou hij dan juist dat ene boekje willen zien? Als ik merk dat je er toch in hebt gekeken, gebeurt er iets verschrikkelijks, zei de man nog. Maar Frits hoorde het nauwelijks meer. Fluitend ging hij aan het werk, zodat het stof in het rond vloog. En zodra hij met zijn werk klaar was, ging hij zitten lezen. Er waren spannende boeken genoeg. En daarom keek Frits helemaal niet om naar het kleine rode boekje op de plank. Drie keer per dag kreeg hij een heerlijke maaltijd. En aan het eind van de week zijn drie zilverstukken. Alles bij elkaar beviel de banen best. Zijn baas die zag dat hij goed werkte en niet naar het verboden boekje omkeek kreeg steeds meer vertrouwen in hem. Soms liet hij Frits dagen alleen als hij op reis moest. Zo ging het een half jaar goed. Maar toen had Frits alle boeken gelezen die hij moest afstoffen. Zijn ogen gingen steeds vaker naar het rode boekje op de plank. Hij vroeg zich af wat er wel voor geheimzinnigs in stond... dat hij het niet mocht lezen... Het zou toch geen kwaad kunnen als hij er even in bladerde? Toen zijn baas weer een keer op reis was, kon Frits het niet laten om het boekje van de plank te halen. Eén ogenblik azelde hij nog, want hij dacht aan de waarschuwing van zijn baas. Maar zijn nieuwsgierigheid won het. Hij sloeg het boekje open en begon te lezen. Al gauw begreep hij waarom hij er van zijn baas niet in mocht kijken. Het was een toverboekje. Er stonden allerlei geheimzinnige toverspreuken in. Frits las en las. Maar dat kan ik ook, dacht hij. Er stond zo duidelijk in hoe je moest toveren... dat Frits het niet kon laten om het te proberen. Hij las de toverspreuk drie keer goed over... En sprak hem toen hardop uit. Tot zijn stomme verbazing vloog hij werkelijk een paar meter de lucht in. Dat was leuk. Dit boekje was veel leuker dan alle andere boeken bij elkaar. Frits las er elke dag in. Tot hij het bijna uit zijn hoofd kende. Ten slotte kon hij toveren wat hij wilde. En hij kon zich ook in een dier of een ding veranderen. Op een dag veranderde hij zich in een zwaluw. Hij nam het boekje in zijn snavel en vloog het raam uit. Frits vloog helemaal terug naar het huis van zijn vader... en landde daar op de vensterbank. Wat was zijn vader verbaasd... toen er zomaar een zwaluw van de vensterbank de kamer invloog. Het diertje wipte op de tafel en poef. Daar stond ineens zijn zoon voor zijn neus. Waar kom jij vandaan? vroeg hij toen hij een beetje van zijn verbazing bekomen was. Geef me eerst maar een bordje soep, zei Frits... en dan vertel ik u alles. In de soep van zijn vader zat lang zoveel vlees niet... als in de soep van de boekbinder. Tja, zei de vader toen Frits er een opmerking over maakte... het is hier nog steeds geen vetpot, jongen. Maar ik ben erg blij dat ik je weer heelhuids thuis heb... Van nu af aan zijn je zorgen voorbij, vader, zei Frits. Ik heb hier een heel bijzonder boekje. Het is een toverboekje, waarmee we rijk kunnen worden. Een beetje ongelovig bekeek zijn vader het boekje. Let maar eens op, zei Frits. Ik ga mezelf straks in een os veranderen. Dan moet je me naar de markt brengen. Je zult een goede prijs voor me kunnen maken. Je mag alleen één ding niet vergeten. Ik zal een rood strikje om mijn linkerpoot hebben. Dat moet je losmaken als je me verkocht hebt. Het ging precies zoals Frits had gezegd. Hij veranderde zich in een hele dikke os... en zijn vader bracht hem naar de markt. Daar kwamen meteen een heleboel mensen om hem heen staan. Zo'n prachtige os hadden ze nog nooit gezien. De ene koopman deed een nog hoger bod dan de andere... En tenslotte verkocht de vader de os voor een geweldig bedrag. Hij trok het rode strikje dat om de linkerpoot van de os zat los en ging tevreden naar huis. De koopman die de os had gekocht nam hem triomfantelijk mee naar huis. Niemand in de omgeving had zo'n prachtige os als hij. Trots bracht hij hem naar de stal en gaf hem het beste plekje. Hij schudde wat vers stro op en haalde ook geurig hooi voor het dier. Toen liep hij handen wrijvend naar zijn vrouw. Ik heb vandaag toch zo'n beste koop gedaan, zei hij tegen haar. Ik heb een os gekocht, zoals je er nog nooit een hebt gezien. Niemand van onze familie of kennissen heeft zo'n prachtig beest. Nodig morgen onze buren uit op de koffie, dan kunnen ze hem bekijken. Dat deed zijn vrouw en ze bakte ook een paar taarten om de koop feestelijk te kunnen vieren. De volgende morgen stond de koopman voor dag en dauw op om de os te voeren. Maar toen hij met een emmer water en een mand met hooi in de stal kwam, vond hij een nietig hoopje stro in plaats van zijn prachtige os. Verbijsterd schoof hij zijn pet naar achteren en streek over zijn hoofd. De schapen kwamen er nieuwsgierig bij staan. Maar van hun domme geblaad werd hij ook al niet wijzer. Intussen zat Frits alweer lang en breed bij zijn vader thuis. Van het geld dat zijn vader voor de os had gekregen... konden ze met z'n tweeën een hele tijd goed leven. Maar op een zekere dag werd de bodem van hun spaarpot weer zichtbaar. Deze keer veranderde Frits zich in een prachtige schimmel. Hij was getooid met een mooi rood-blauw dekkleed... met rode strikken in zijn manen en in zijn staart. En niet te vergeten met een rode strik om zijn linkervoorbeen. Zo werd hij naar de markt gebracht. Daar veroorzaakte de schimmel een hele oploop. Zo'n prachtig paard hadden de kooplui nog nooit gezien. Het zag er naar uit dat de vader van Frits weer een goede prijs zou maken... Intussen was Echter de boekbinder van zijn reis thuisgekomen. Tot zijn teleurstelling ontdekte hij dat zijn knechtje verdwenen was. Ogenblikkelijk merkte hij dat ook het rode boekje weg was. Het kostte hem weinig moeite om uit te vinden waar Frits was... want het is wel duidelijk dat de boekbinder eigenlijk een echte tovenaar was. Het boekbinden deed hij er maar zo'n beetje bij omdat hij niet wilde dat iedereen zou weten dat hij kon toveren. De tovenaar schonk zichzelf een kop soep in en sprak een toverspreuk uit. Op hetzelfde ogenblik zag hij in de soep het marktplein waar Frits als schimmel werd verkocht. Zonder nog de moeite te nemen om de kostelijke soep op te eten, toverde de tovenaar zich naar de markt. ...en hij was juist op tijd om een heel hoog bod te doen op het paard. Omdat er niemand was die zoveel wilde betalen als de tovenaar... ...werd het dier aan hem verkocht. Niemand begreep waarom het brave paard ineens zo schichtig werd... ...en zo ging bokken toen hij zag wie zijn nieuwe baas was. En de vader nog het minst... Maar Frits had de boekpinter natuurlijk onmiddellijk herkend en voelde er niets voor om met hem mee te gaan. Met enige moeite overhandigde de vader van Frits de leidsels aan de nieuwe eigenaar. Maar toen hij het strikje om het linker voorbeen van het paard wilde losmaken, zei de tovenaar dat hij het moest laten zitten. Want hij wist heel goed dat hij het paard dan zou kwijtraken. Och dacht de vader, laat ik er maar geen ruzie over maken. Iemand die zo goed kan toveren als mijn zoon, zal zichzelf wel kunnen redden, strikje of geen strikje. En hij ging welgemoed naar huis. De arme Frits bleef doodsbang op het marktplein achter. Hij bokte en beet naar de hand van de tovenaar. Hij sloeg zo gevaarlijk met zijn benen achteruit... dat de kooplieden blij waren dat ze dat valse paard niet hadden gekocht. Maar de tovenaar liet zich niet van de wijs brengen. Hij bood een paar goudstukken aan ieder die hem een handje wilde helpen... om het koppige dier naar een stal te brengen. Direct boden zich een paar potige kerels aan. Die pakten de schimmel beet... en voerden hem met vereende krachten naar de stal van het dorp. Nou meneer zei een van hen tegen de tovenaar. Ik weet niet of u daar nou zo'n beste koop aan heeft gedaan. De tovenaar antwoordde niet. Hij glimlachte alleen maar een beetje... en betaalde de beloofde goudstukken. In de stal kwamen veel mensen uit het dorp... naar de prachtige schimmel kijken. Zo'n mooi beest heb ik nog nooit gezien, zei de een. Ik zou hem voor geen prijs willen hebben, zei een ander. Hij is zo vals als ik weet niet wat... Ach, kom, zei de een weer, hij ziet er helemaal niet vals uit. Er was ook een klein jongetje bij dat het paard voorzichtig over de flank streek. Toen keek de schimmel ineens niet meer vals. Hij snoof een paar keer vriendelijk door zijn grote neusgaten en stak zijn oren naar voren. Het jongetje durfde hem toen ook op zijn hals te kloppen en zelfs achter zijn oren te kriebelen. Tot zijn verbazing hoorde hij het paard fluisteren. Beste jongen, heb je een mes bij je? Jazeker, fluisterde de jongen terug. Ik heb een heel scherp mes bij me. Zou je dan iets voor me willen doen? ging het paard nog steeds heel zachtjes verder. Natuurlijk, zei de jongen. Snijd de strik om mijn linker voorbeen door, zei de schimmel. En hij keek schichtig achterom of de tovenaar iets merkte maar die stond op dat ogenblik met zijn rug naar het paard. Het jongetje deed wat hem werd gevraagd. Met één haal van zijn scherpe mes had hij de strik doorgesneden. Op hetzelfde ogenblik zag hij voor zijn verbaasde ogen het prachtige paard kleiner en kleiner worden, tot er niets meer lag dan een nietig bosje stro. Daaruit vloog een kleine zwaluw omhoog die meteen de stal uitscheerde. De tovenaar zag hem nog juist wegvliegen. In één oogopslag zag hij dat het paard verdwenen was. Direct begreep hij wat er gebeurd was. Zonder een ogenblik te verliezen veranderde hij zich in een grote gier en vloog de zwaluw achterna. De kleine zwaluw maakte geen enkele kans tegen zijn achtervolger. Nog een paar slagen van die machtige vleugels en hij zou ingehaald zijn. Maar gelukkig kreeg de zwaluw zijn vijand nog juist op tijd in het oog. Angstig keek hij naar beneden. Onder hem bevond zich een groot kasteel. En voor het kasteel bij de ophaalbrug zat een prinses. O, o, wat moet ik doen, dacht Frits de zwaluw. Razend snel bedacht hij wat hij allemaal in het rode boekje had gelezen. En ineens wist hij wat hij moest doen. Vliegensvlug veranderde hij zichzelf in een kleine gouden ring en liet zich in de schoot van de prinses vallen. De prinses, die daarbij het water een beetje in het zonnetje zat te dromen, wist niet wat haar overkwam. Waar kwam dat mooie ringetje ineens vandaan? Zonder er verder bij na te denken... schoof ze het aan haar slanke vinger. Hij paste precies. Maar de gier had met zijn scherpe ogen vanuit de lucht alles gezien. Hij dook klapwiekend naar beneden. Op de grond veranderde hij zich vlug in een knappe edelman. Goedemiddag, prinses, zei de edelman. Dag, zei de prinses. Heeft u soms mijn ring gevonden? vroeg de edelman. Eh, uh, ja antwoordde de prinses en ze kreeg een kleur. Ik heb hem even gepast. Oh, daar is geen bezwaar tegen, zei de edelman. Maar ik zou hem wel graag terug willen hebben. Hij is van mijn zuster. Ik had hem even geleend om er kunstjes mee te doen. Kunstjes? vroeg de prinses lachend. Ja, net als in het circus. Ik had de ring opgegooid en wilde hem opvangen met het puntje van mijn neus... maar dat mislukte en de ring viel op je rok. Ik zal nog veel moeten oefenen voor ik het kunstje kan... Hier heeft u hem weer terug, zei de prinses. Ze schoof de ring van haar vinger en wilde hem aan de edelman geven. Maar op dat ogenblik gleed hij tussen haar vingers door op de grond... veranderde in een graankorrel en rolde in een spleet tussen twee stenen. De edelman probeerde met zijn vingers de graankorrel tussen de stenen uit te peuteren... maar dat lukte niet. Tot grote verbazing van de prinses veranderde de edelman zich toen vliegensvlug in een trotse haan met een rode kam en grote rode lellen. Hij begon ijverig tussen de stenen te pikken. Het was een merkwaardige haan, vond de prinses, want hij had een bril op zijn snavel. Maar voordat ze hem goed en wel had kunnen bekijken, had de graankorrel zich in een vos veranderd. Met één slag van zijn grote poten had de vos de haan te pakken en beet hem de kop af. Daar schrok de prinses zo van dat ze opsprong en wilde wegrennen. Loop niet weg, lieve prinses, hoorde ze toen een stem achter zich roepen. Kan die vos dan praten, vroeg ze zich af. Ze keek achterom en... Haar donkere ogen werden groot van verbazing. Daar stond een jonge man van haar eigen leeftijd. Dat was natuurlijk Frits. Hij was de tovenaar uiteindelijk toch te slim af geweest. Oef, zei hij, dat scheelde maar een haar. En toen legde hij de prinses uit wat er allemaal was gebeurd. Ik was op de vlucht voor een tovenaar. Hij had zich in een gier veranderd en ik in een zwaluw. En toen hij me bijna te pakken had, veranderde ik me in een ring en de rest weet je. De prinses knikte nog steeds beduust. Het was best prettig om een ring aan jouw vinger te zijn, zei Frits. Ik had het gevoel dat ik met je verloofd was. Wil je later met me trouwen? Jawel, zei de prinses, maar dan moet je me één ding beloven. Verbrand dat toverboekje en verander jezelf nooit meer in iets anders, want dat vind ik doodeng. En dat beloofde Frits.